4 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. De staking bij de distributiecentra van Albert Heijn is van de baan. Het winkelbedrijf en fvv bondgenoten hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor werknemers van de distributiecentra. In de nieuwe cao is onder meer geregeld dat uitzendkrachten die drie jaar bij Albert Heijn werken een contract krijgen. In totaal gaat het om zo'n 200 mensen. Er werken 5300 mensen bij de distributiecentra. Volgens de bond is meer dan de helft uitzendkracht. Albert Heijn zegt dat dat ruim een derde is. Het akkoord moet nog wel worden voorgelegd aan de FNV-leden. Het gemeentebestuur van Chicago overweegt ruim 60 scholen te sluiten, vooral basisscholen. Dat is 13 procent van het totale aantal in het gebied. Volgens media is het de omvangrijkste sluiting van scholen in de Amerikaanse geschiedenis. Scholen moeten dicht om het enorme gat op de begroting van Chicago te verkleinen. De maatregel heeft gevolgen voor tienduizenden leerlingen. Ouders maken zich grote zorgen. Zij zeggen dat hun kinderen straks aan school moeten door wijken die onveilig worden gemaakt door criminele bendes.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 0800 1121 is het nummer dat je kunt, uh, kunt bellen hoor. Als je een antwoord hebt of misschien nog een nieuwe vraag. Mailen kan ook. En uh, je kunt ook een kijkje komen nemen op de chats. Allemaal mensen die praten over en tijdens het programma. En dat doen ze natuurlijk door te tikken op het toetsenbord. En die chat is te vinden via omroepmaxnl slash nachtzuster. En dan links even de chat aanklikken. Twitteren kan ook. @nachtzuster. En uh, een hoop vragen die nog niet beantwoord zijn. Jos wil weten waarom brandstof duurder is in de vakantie. Joop wil uh, uh, weten of we ook geld aan Cyprus zouden lenen als er 10% rente tegenover stond in plaats van 5%. André wil weten waarom rode auto's uh, meer of anders verkleuren... dan anders gekleurde auto's. André wil weten wat voor opleiding, opleiding het jurylid van het programma Lunch op Radio 1 gehad heeft om te mogen jureren in de nieuwsquiz. Uh, Robert wil weten waarom gapen besmettelijk is. Koen Bloemberg wil, wil meer weten over een kruid uit Azië, een onkruid dat schijnt hele tegels en halve huizen te kunnen vernietigen. Dus een heel agressief onkruid of het echt bestaat, wilde hij eigenlijk gewoon weten. Toos Hupkes is op zoek naar de show van 1 februari 2002... gepresenteerd door Loes Luca. Luca eh, of iemand die alstublieft voor haar op uh, video heeft... of op DVD of weet ik veel wat voor andere drager. Diana die belde net. Haar 24-jarige dochter was het huis uit, maar de verkering is uit... en nu wil ze weer thuis komen wonen. En nu zei Diana zo mooi... Hoe integreer ik mijn 24-jarige eh, dochter weer in mijn huishouden? Ach, 0800-1121 voor het geval. je ja, daar tips, trucs of gewoon een antwoord op hebt. En dan is het vier minuten over vier. En dat is het moment op Radio 1 bij Nachtzuster van Omroep Max van de NPO... waarop er gedanst kan worden. Want dan draai ik altijd een disco plaatje. En het disco plaatje van vannacht is van Shirley and Company... Shame, shame, shame. Woo. On, you can't stop the groove 'cause Moon. you just won't move. Moon Got it, my sunroof down. down. Got baby. my diamond in the back. Shiny, shiny. <gasps> Shame, shame was dat op Radio 1 1121. Alaida. Hallo, ik heb misschien een oplossing voor de mevrouw voor die band. Oh, vertel. Jij hoeft niet eens naar beelden geluid, maar als die mevrouw weet waar het uitgezonden is, welke omroep, ja. welk jaar, ja. dan kan ze zelf te vraag of wat dan ook bellen, of het einde weet wat het ook was. Ja. Hun zoeken dat op. Ik heb het namelijk zelf ook gedaan met een. Ding van mijn auto, een band, hun stuurt hem naar haar op. Dus zij moet alleen de omroep bellen. En dan geven hun het door. Hé, maar wacht even hoor. Het is, de, de, want, want jij hebt een keertje gewoon de omroep gebeld. of ze eventjes een programma op band naar je op wilden sturen. Dat hebben ze daadwerkelijk gedaan. Ja zeker. ik heb toen mijn grootmoeder leefde nog, toen haar broer was op de tv, die, die uh, schilder van tongeren. Ja. En dat had ik gezien en mijn opa had het niet gezien. Ja. En ze zei van, wat zou ik dat graag willen hebben? Ik zeg: ja, dan bel ik toch de omroep voor je op? Toen was er nog geen mail of zo. Ja. En twee weken later had ik de, had ik de band. Goh, nou, nou ik, ik, weet, ik weet wel dat de meeste omroepen dat niet doen hoor. Dat was er van de varen. dat Was het bij, hoe heet ze nou, Sonja? Sonja Barend. Nee, dat was Lucke. Het. Hm? het was Luke. Nee. Oh, het nee, was bij jou nee, die band die band van mij om wat ja. was er bij, bij de Ja, oh, nee, Dat was prima. Maar wanneer was dat? Dat was uh, nog voordat we een mail hadden. Ja, precies. Ik denk niet dat ze dat nog doen, maar ja, ze kan het natuurlijk altijd even proberen. Ja, kijk, uh, wie niet waagt, wie niet wint. Nee, daar zit wat in. Kijk, als ze het niet probeert, dan weet je ze zeker dat ze hem misschien niet krijgt. Ja, nee, dat is absoluut een punt. Nou ja, misschien is er nog iemand die luistert, die denkt... oh, dat programma 1 februari 2002, dat heb ik opgenomen, dat mag ze best hebben. Nou, maar... ik zal sowieso mijn buurvrouw even vragen, want die, al, die neemt ook al van het koningshuis op. Ach. Dat zal ik sowieso ook even vragen morgen. Oh, dat zou mooi zijn. Nou, succes Alaida. en dankjewel. Ja, hij zegt tegen hem, ja, dat ze als papier moet vastleggen met haar dochter. Ja. Dan komt dat wel goed toe. werk ze mij? Dankjewel, goeienacht. Dag. Jessin. Oh, ja, zit. Oh, ja, Hallo. Hoe is het? Uh, ja, dat de vorige keer ook weer, want toen was je ziek, dus vandaar dat ik het nog een keer vraag. Oh, nou, dat is heel sympathiek van je. Nee, het is heel goed met me. Mooi, oké. Okay. Ja. Ja, nee, ik, uh, ik ben voor de vraag. Ja. Ik heb helaas nog geen, geen antwoorden, maar nee, vertel. vertel. een andere keer um, Mijn vraag is eigenlijk heel simpel. Ik hoorde van de week dat uh, het Italiaans voetbalteam ja. met een schrik vrij kwam, omdat uh, de bliksem ingeslagen was in hun vliegtuig. Oh, ja. En uh, nu en, uh, vraag ik me dus af, ik weet het huizen, wanneer het dus in het huis bliksem inslaat, dat je negrantiek een, e een bliksemafleider hebt en dat alle energie de grond ingaat. Ja. En nu vraag ik me serieus waar af, want ik weet het, het anders echt niet. Ik kan ook wel gaan gissen, hoor, maar daar kom ik niet fan bij, mee, meen ik. Um, ja, hoe, hoe, hoe dat kan, dat wanneer er een bliksem in een vliegtuig inslaat, mm -hmm. waar gaat die energie dan heen? En, en hoe is het in het verzaam mogelijk met zoveel miljoen watten? Uh, ja. Oh. <lacht> en ik weet niet wat je met je telefoon doet, maar de bliksem slaat er net in, denk ik. Wauw. Dat is wel een mooi effect, alsof je met Mars belt. Gewoon doorpraten ook, hè? Hij heeft het natuurlijk zelf niet in de gaten. Zet hem maar uit, hoor, dit wordt echt uh, voor niemand te verstaan. Jammer, Jessin. Maar volgens mij wil je graag weten wat er gebeurt... als de, als de bliksem in een vliegtuig slaat. Dat, dat is wat ik eruit uh, opmaak. Dus 0800-1121, als iemand dat weet. Um, André? Ja, goedenavond. Hallo. Uh, ik wil ten eerste te zeggen dat uh, je hebt het goed gedaan om uh, niet iedere plaatsverzoek uh, te voldoen. Want uh, dat is het programma niet voor. Hè. En uh, daarvoor mijn complimenten. Maar daar belde ik het niet voor. Ik denk dat ik de antwoord heb voor de mevrouw die het kind terug in huis wil nemen. Ja, vertel. Nou, uh, ik zou me zeggen begint u met goede afspraken te maken en het kind vanaf het begin laten voelen dat zij daar ter gast is. Dat het niet meer haar huis is, maar dat zij ter gast is. Ja. Want de jeugd van tegenwoordig, die wil het huis uit. Ja. ja. En als het fout gaat, dan denken ze, ik pak me erin en dan ga ik terug en dan ben ik daar uh, de bazin van het huis, op de baas. Maar zo werkt het niet. Eén keer het huis uit, als het dan fout gaat, wij zijn de ouders, wij nemen onze kinderen weer terug. Maar wel laten voelen van, vroeger was jouw huis, nu ben je ter gast. Maar waarom dan? Ja, ik, ik hoor dat wel vaker van ouders van kinderen die over de twintig zijn. Maar ik denk alleen maar, als mijn dochters laten of mijn zoontje laten besluiten dat ze weer thuis willen wonen, nou, gezellig. Nou, gezellig. Zo leren ze het uh, niet, want oh, het ja. heeft al gefaald. Want als je zo een beslissing neemt, moet het met de ware zijn. Ah, schijt toch uit, André. Nou, schijt toch uit. Ze kan zich toch een keer vergissen. Ja, dat is juist het punt waar ik uh, heb. Als je het één keer doet, en dan zeg je, nou kom terug, het is toch je huis. Dan gaan ze met de eerste de beste weer het huis uit. Oh ja. En ze vechten er niet voor, voor hun relatie. Want ze denken er bij hun eigen, kan mij wat schelen. Als het fout gaat, ik weet dat ik altijd terecht mag komen bij mami. En zo werken dus uh, uh, niet. Heb jij kinderen, André? Ik heb uh, kinderen, ja, ja, ja, absoluut. En wonen die er al op zichzelf? Nee, ja, ja, die wonen absoluut op zichzelf. Ik heb maar één kind van 22 en die woont op de eigen. En ik heb haar precies hetzelfde gezegd. Jij gaat, uh, ik was absoluut niet eens dat zij de deur uh, weggingen... Uh, zonder getrouwd te zijn, zeg maar samenwonenden. Ja. Yeah. En ik heb haar duidelijk gezegd... Uh, uh, jij mag gaan, want ik kan je toch niet tegenhouden. Als het fout uh, gaat, neem ik je weer in huis. Maar je huurt dan een van mijn kamers. Oh, ja. Verder wens ik u heel veel geluk in uw relatie. <laughs> ja. Nee, ja, ja. Nou ja, het is, het is een goede tip, maar... Nou ja, ik denk dat iedereen daar er heel erg verschillend in staat. Maar ik kan er niet over meepraten, want die van mij zijn nog zo klein. Ik moet er niet aan denken dat ze weggaan. Ja... En van mij mogen ze hun hele leven bij mij komen, blijven wonen. Nou, dan hou je niet echt van je kinderen. Nee, ik denk want dat dat je, het is. Als je het best voor hen wil, dan wil je ja, dat ze zich ontwikkelen... en dat ze hun eigen leven gaan uh, maken. Ja, dat is waar. Dat heb ik liever niet. Ja... Nee. Maar in ieder geval, mevrouw vroeg om mijn advies ja. en uh, dit is mijn advies en uh, dit is het hartelijk. Nou, namens Diana, hartelijk dank. Een nacht nog, André. Hetzelfde. Dag. Florien. Ja, hallo. Hallo. Astrid, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ik wou even weten in eerste instantie hoe het met je voeten is. Ja, dat doet een beetje zeer ik doe dus, je ze niet uit je schoenen? Ja, ik doe ze weer uit inderdaad. Ja, ik word er zo, want dan moet ik ze dan straks om zes uur, als ik wegga moet ik ze weer aandoen, hè? Want ik kan natuurlijk nee, niet op mijn kousenvoeten langs Lara Rensen gaan... Uh... Op je kousenvoeten naar buiten. Oké, okay. <laughs> dat kan niet. Dat is veel te okay. koud. Nou, ja. Maar je hebt wel gelijk, ik doe ze nu weer uit mijn nieuwe je schoenen. Geweldjes wel. Dat is zeer. Maar, ja. Astrid, ik wil even over dat onkruid met je praten. Ja. Dat heet het Japanse duizendknop... Ja. Of het Chinees knoopkruid. Oh. En daar is de Latijnse naam Fallopia multiflora van. Oh, multiflora, dat klinkt ja, ook heel gevaarlijk. Een ja. Heel mooie plant met prachtige paarse bloempjes. die eruit zien als een soort van korenbloempje. maar dan een iets meer gespleten blad met hele grote bladeren. Maar het is een rampenplant. Oh. Echt een rampenplant. Want dat verhaal van de. Dat Engelse landhuis, dat, ja. uh, dat is een beetje een merkwaardige verdraaiing van uh, het, het feit dat als je die plant in Engeland in je tuin hebt staan, dan ben je dus strafbaar. Oh ja. En dan kan je een vreselijke boete krijgen als je het niet verwijdert. Oh. En het verwijderen van die plant, dat is nog niet zo makkelijk. Want hij gaat heel erg diep de grond in. En zijn groeien die woekeren horizontaal door je tuin heen... en komen overal weer boven. Ja. Dus zodra je dat ding ziet... dan moet je hem echt meer dan uitgaan... je moet zo'n vlammenwerper erop zetten. <lacht> <lacht> Anders krijg je hem niet weg. Wauw. En hij groeit veel buiten, uh, de, oh, tegen de stoepranden aan... en tegen de huizen aan... in die kier tussen de stoep en de huis. Dus het is wel een gevaarlijk ding... Oh, ja, nee, nee, ik heb het nog nooit van gehoord, maar hij bestaat dus. En, en uh, kan het zijn dat hij ook deze kant op komt? Nou, dat, dat weet ik niet. Ik weet dat hij bij ons in Amsterdam groeit, dus in menige stoep. En we hebben oh. al, uh, de gemeente daarop geattendeerd, maar die doen er nogal een over. Dus het is een beetje jammer dat ze daar uh, geen paal per kan stellen, want het is echt een ramp. Ja, totdat het, het te laat is en dan moeten ze tram. met een vlammen werpen, dus... Uh... <laughs> ja. Ja. Ja. Nou ja, dat staat ze dan te wachten. Maar in ieder geval, het is hier nog niet strafbaar... maar in Engeland, waar ze dus erg goed met tuinieren zijn... weten ze wel hoe, hoe vervelend het is om die plant in je tuin te hebben. Dus ze hebben het strafbaar gesteld. Dus het Chinees knoopkruid of het... Of het Japanse duizendknoop. Japanse duizendknoop. Klinkt ja. heel gezellig met paarse ja, korenbloemetjes. Ja, heel is erg mooi. Ja. Het is een prachtige plant... maar je moet hem niet in je tuin hebben. Nou. En ook niet in je straat. Kijk... Faloppia Multiflora. Oh ja, die wil maar ik er nog even bij. De Faloppia even... Multiflora. Multiflora, ja. ja. Ik wou ook nog even iets zeggen over dat prachtige lied... Uh, wat daarnet uh, gedraaid werd, dat ja. uh, door Caruso gezongen werd. Wou je, je wat, heet... wat aanvragen misschien, Florine? Nee, nee, dat durf ik niet. Nee, nee, nee, nee, dat doe ik niet. Nee, nee ik wou het even rechtzetten, want dat oh. lied heet niet Caruso. Oh. Dat werd, meen ik, door Caruso gezongen. En dat heet Lucio van de Stelle. En dat is uit de opera Tosca van Giacomo. Maar van heb Giacomo. ik gewoon Lucio Dalla door Caruso gedraaid? Ja. zou dat het zijn? Ja, dat was het. Oh. Het had door Caruso gezongen. Het klonk naar mijn idee een beetje als een, een beetje kattengezang. Ik vond het niet zo mooi, want uh, meneer Pavarotti, om maar iets te zeggen... die heeft het echt prachtig vertolkt. Oh. Nou, ik, ik snap er nou niks meer van. Ik dacht dat het liedje Caruso heette en dat het nee. Lucio Dalla was die het uh, uitvoerde. Nee, nou, ik weet niet hoe het bij jullie dan geregistreerd He. is, maar het is een heel beroemd lied. Dat ook door Placido Domingo uh, veel uh, werd gezongen. Ik weet niet of hij het nu nog doet, maar goed. Het is heel beroemd. Oh, Prachtige nou, opera een Tosca. En een van ja. die liedjes die door Cabo de Rossi, dat is de. De, de geliefde van Tosca wordt gezongen en ik die maar de, allemaal... Ja, maar ik weet wel waar je het over hebt, maar is dat wat je net hoorde? Want volgens ja. mij halen we nu twee dingen door elkaar heen, hoor. Nou, ik ga geen verzoeknummer indienen. <lacht> <Nee>. <lacht> maar als je nog niet weet wat je wil draaien, dan zou ik je aanraden om dat lied Le Luce van Lestelle van Pavarotti te draaien. En dan herken je het. Het is echt een, een prachtig lied. Ik zit in, nou ja, goed. Uh, het kan toch het kan zijn dat, dat het verkeerd geregistreerd is. Nee, hier Caruso is een song written bij. Ik zal het niet in het Engels doen, dat is voor veel mensen verwaand, Maar Caruso is een lied geschreven bij de Italiaanse singersongwriter Lucio Dalla. Nou, dat is interessant, want het is precies dezelfde melodie. En dezelfde woorden. Is, is het, is het Ja. Nou, dat zal, hier niet, dat zal ik niet beamen, maar ik zou het dus naast elkaar draaien... en dan, dan kun je het nog eens beluisteren. Oké, okay. nou ja, weet je, we zijn er nu toch? Nieuwe um, vraag. Nee, nee, nee, nee. Ja, potdikkie. Nee, even kijken, waar had ik hem? Hier had ik hem. Wat? Oké, okay. um, ik heb hier... Het duurt allemaal even, maar het maakt niet uit, dan hebben we ook wat. Want dit programma draait het toch om dat je iets leert... Uh, hoe heette die ook alweer? Lucio Dalla. oké. Dit is... Uh, even kijken. Lucio Dalla met Caruso. Oh, ja, dan krijgen we eerst een stukje reclame. en Dan zet ik hem nog heel even uit, want dat is nou, ook weer niet de bedoeling. Ja, dat weet ik toch. Het duurt altijd heel lang, die reclames. Maar je kunt wel ongeveer zien waar het, waar het, wanneer het afloopt. En dat is dus nog heel even 3, 2, 1, nu. En dan als het goed is, ja. Dit is Caruso van Lucio Dalla. Nou, dat is echt verkeerd opgevat. <lacht> even een stukje weer. Ja. Want niet helemaal natuurlijk, want we hebben het net al uitgebreid gehad. Ik had het idee dat hij net eerder ging zingen. Cuido del mare lucica, e fort lento. En dan had jij? Ja, je hebt toch gelijk. Ja. Even kijken. Ja, ja. Nee, kijk. Dat... Ik denk dat je gelijk hebt. Dan heb ik hier nog Caruso. Van Pavarotti. Wat oh, een mooi orkest hoor dit. Poeh. Pioeltjes. Ja, ik ben in de war. davanti al Zo. Je hebt gelijk, veel mooier nu... dan Caruso hoor, maar. <laughs> <laughs> hebben we nu alles opgelost? Ja, we hebben het opgelost. Ik was in de <laughs> war. Ik dacht, dat is uh, echt Lucille van de uh, uit Tosca, maar dat is een van mijn. Uh... Grote vergissingen mee. Nee, in de maar dat maakt niet uit. We, we, ik dacht, we helder het meteen even op. Dat we ja, het nee, even dat is heel echt, goed. Uh, Zo, Maar dan ga ik okay. ook geen dingen meer van YouTube draaien, hoor, want ik, of YouTube of computer. Nee, kom, je hoeft niks niet, te draaien nee. van mij verder. Nee. Nee. Voor jou helemaal niks? Nee. nee. Uh, Oké, okay, dus als ik, als ik gewoon One van YouTube nou nog draai, dan ben ik weer helemaal overal vanaf. En, en dan kunnen we gewoon weer verder met het praatprogramma. Ja, doe dat. Dat is Dank je wel. met je voeten. Ja, dank je wel. Dag Florien. Dag. Dag. He vind ik namelijk helemaal nooit erg om je toe te draaien. Dat is het niet. Maar als ik aan verzoekplaatjes begin, is het einde zoek. Maar mooi is het wel. One. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're the same. One love, one life, when it's one need in the night. One love.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 Goedenacht. Ja, nacht Zou je voor mij YouTube kunnen draaien? <laughs> nou, dit is knap. Je vraagt het en ik, ik heb het gewoon al gedaan. Ik loop niet hè? vooruit. Ja. <laughs> uh, ik heb een, een vraagje en een subvraagje. Ja, nou, kom maar De door. De vraag is... Uh, ik zit... Uh, uh, ja, dat moet ik even uitleggen. Ik, ik moet... Elk jaar, dit jaar wordt dan een derde jaar, vluchten voor een half jaar naar Duitsland vanwege oh. de lucht en de allergie die ik heb. Oh. En mijn enige verbinding in Duitsland ja. is mijn laptopje. Ja. En dan, om mijn eigen een beetje op te vrolijken, kijk ik naar uitzending gemist. Dan heb ik toch nog het gevoel dat ik thuis zit. Ja. Want mijn wereldontvangertje, wat radio betreft, die is niet echt werelds. Die ontvangt alleen een hysterische ADHD-Amerikaanse zender. En natuurlijk Duitse muziek. Ja. Want ik zit in Duitsland dan. En dan doe ik die laptop aan en uitzending gemist. En dan ga ik lekker zitten snuffelen van, uh, nou, wat wil ik graag kijken. En de allereerste keer dat ik dat op mijn scherm kreeg was ik helemaal perplex. Er werd mij gemeld, nadat ze dan wel het reclamefilmpje draaien... Ja. en dan staat er dat ik niet mag kijken... Hm? voorheen deed mijn moeder dat dan, hè. dat mag je niet zien... en dan moest je de kamer uit. Maar nu doet dan uh, dat uitzending gemist gebeuren dat voor mij... omdat ik geografisch verkeerd zit. Ach. Hoe kan dat? Hoe weten ze dat? Ja, ja, hoe weten ze dat? Dat is dan mijn... Dat, dat is, nou, weet ik ook helemaal niet, maar ik wil daar zo graag kijken. Ik bedoel, ik zit daar in de in the middle of nowhere. wil wil iets gezelligs zien wat voor mij herkenbaar is van... oh ja, dat kijk ik thuis ook. He, dat is een beetje thuisgevoel. En dan wordt mij gewoon verteld, dat mag je niet zien... want je zit geografisch verkeerd. Waarom doen ze dat? Maar zeggen ze daadwerkelijk dat je geografisch verkeerd ja. zit... Of nou zeggen ze ja, dat je dat... gewoon niet in Nederland zit en dan niet mag kijken naar Uitzending Gemist? Er staat dan van, uh, geografisch klopt er iets niet en dan mag ik niet kijken. Oh ja, en wil je dan, wil je dan weten waarom dat niet mag? Of wil je ja. weten hoe ze weten dat jij, de, dat je, uh, ja. Ja, dat, dat zou ook wel handig kunnen zijn. Want als ik dan een keer uh, uh, een soort hulp nodig heb, dan komen ze toch niet. Maar ja. dan weet ik dat iemand weet waar ik zit. Oh ja. Nee, dat, dat, dat ze denken, ze heeft al drie mag maanden ik nou niet kijken. Ja, ik weet het niet. Dat, dat, dat was echt zo van... Waarom mag ik dat nou niet zien? Dan mag ik in Nederland gewoon kijken. Ja. En ik zit in, in Duitsland achter mijn laptop en ik mag ineens niet kijken. Maar is de lucht anders dan in Duitsland? Je, je bedoelt dat, dat, dat, dat die je, verhalen ja, ik, niet goed overkomen ik, nee, ik heb Nee, op de, met, met iets wat vertraging realiseer ik me opeens dat je zei... dat je, uh, dat je een half jaar in Duitsland gaat wonen vanwege allergieën. Oh ja, ja ik, ik, ik, ik uh, heb uh, allergieën uh, voor uh, um, onder andere alles. Maar dan ook alles waar, <laughs> waar parfum in zit, alles. Dat klinkt heel grappig. Ik heb allergieën voor onder andere alles. Ik kan voor, ook in alles. shock gaan... Nee. Ja, oh. maar de meeste mensen begrijpen dan niet dat het echt alles is. Dus je wasmiddel, als ik niet mijn mondkap op heb... en ik sta met jou te praten en jij hebt een bepaald wasmiddel... kan ik dus gewoon in een alpha shock gaan en met drie kwartier dood zijn. Echt ja, waar? Wat is een dan alpha shock? Dan moet ik een epipen zetten in de hoop dat het allemaal goed gaat. Weet je. Maar wat is een alpha shock? Ja, ik, dat is een verkort woord voor zo'n veel te lang ingewikkeld woord. Als iemand allergisch is voor pinda's... Ja. en krijgt per ongeluk ze pinda binnen... Ja. Die raakt ook in zo'n shock en die moet dan ook zo'n epipen zetten. Ja. ja, Nou en dat heb ik dus. Maar als het nou lekkerder weer wordt, dan ik woon in een rijtjeshuis ja. uh, enzovoort. Dus ik woon heel, heel erg ongunstig, ook wat de omgeving betreft. Maar iedereen gooit ik met lekker weer. Ze deuren open, wasje buiten, dus, en dan alles wat van de omgeving naar, zich naar buiten werkt aan geurkaarsen... en schoonmaakmiddelen en wasmiddelen enzovoort, et cetera, et cetera. Dat, dat gaat dan zo lekker rond ons huis hangen... en dan kan ik de deuren dicht houden, maar je hebt ook nog kieren en zo. Dus dan op een gegeven moment moet ik een gasmasker op. En dat, dat hou je niet vol en zeker niet met een, met een hitgolf. Dat heb ik meegemaakt, maar dat, gaat, dat lukt me echt geen tweede keer meer. Maar, de. Uh, betekent dat dat je ook nooit naar een supermarkt kan? Of eigenlijk überhaupt niet naar buiten? Um, uh, de, de meeste van mijn soort... Ja. <laughs> <Yeah. laughs> Die blijven binnen. Ja. Yeah. Maar ik, ik ben daar niet zo'n type voor. Dus ik, ik plan, ik schaal in... en dan ga ik met een speciale mondkap... stap ik over de dorpel naar buiten. Er zitten dan uh, koolstoffilters in enzovoort. En dan... Uh, moet ik plannen als ik bijvoorbeeld naar een... Oeh, ik zou bijna een naam zeggen, dat mag niet. Naar een um, drogist oh, ga. Maar dat is echt geen reclame hoor, dat jij naar die drogist toe gaat. Oké, okay, ja. ik gluur bij de trekpleister naar binnen. Ik ja. zie drie man bij de kassa, kan ik het schudden. Dat duurt te lang, want hun hebben ook een, een parfumafdeling. Ja. Dus dan kraak ik hem helemaal dubbel op. en Ze hebben wat ja. zachtertjes en, en zo, dat gaat dus niet, dus dan moet ik gewoon doorlopen. Ik kan ook niet rond sluitingstijd naar supermarkten, want dan wordt de vloer bijvoorbeeld schoongemaakt en dan is het ook extra erg. Oh ja. En, en, en dat soort dingen. Weet je, als ik het dat uh, het is, woef. dan moet ik even doorheen scheuren. Oh ja. Ondanks waar... de, die, die kap, want dat, op een gegeven moment als de concentratie te hoog is, dan red je het met die kap ook niet. Maar wat, wat, uh, waar, waar was jij dan mee? Is dat ook geen reclame? Nee. Ik, ik was onder andere met... Uh, nee, dit is echt Niet lach hoor. Dat doe ik dan wel. Met ge gestampte kastanjes. Als de was nog vuiler is, dan worden het tropische wasnoten. Tropische wasnoten? Ja. Tropische wasnoten. En als het heel extreem is, dan wordt het neutraal. Maar neutraal is niet helemaal neutraal genoeg. Eigenlijk voor mij, maar ja, om nou met een giga vlek uh, door het leven te gaan, dat is ook niet alles. Dus dan wassen we het, dan hangen we het even buiten. Dan wappert er, uh, er zit dan wel geen parfum, maar de, toch bepaalde chemicaliën waar je niet helemaal vrolijk van wordt. Maar, de, maar hoe kwam jij ooit op het idee om met gestampte kastanjes te wassen? en dat kwam omdat ik iets heel iets anders las en toen dacht ik hé, hey, zou dat ook voor de was kunnen en toen ben ik het gaan chappen en toen heb ik dat in dat zakje gedaan van die tropische wasnoten en nee, ja als die wasnoten erin kunnen kan jij er ook in ja, ja, en toen ja. de hop in die trommel nee zeg laat het nog werken ook oh. Het is, het is jammer genoeg geen herfst meer, maar anders wat ik al gek gaan rapen. Oh, Oké, okay. dus dan moet je een hele voorraad rapen voor de rest van het jaar? Of uh, ja, koop maar je dan? Is, uh... Klopt, ja. En het is drie nootjes per was. Oh, nou, dan kun je nog wel even. Ja, ja, ja, ja. ja. Drie, drie gestampte kastanjes per was. Ja, en dan echt die, die, die hamer er flink op, dat het, uh, uh, het verpulvert helemaal. Oh, ja, je bent er maar druk mee. Ja, ja, want je moet iedere keer iets, iets verzinnen... dat je denkt, hoe los ik dit op? Hoe los ik dat ja. op? Nou, op een gegeven moment bleek die omgeving dus hier... voor mij helemaal verkeerd te zijn. En toen moest ik met... ja, een hittegolf en een gasmasker op. Nee, dat ga, dat ga je niet redden. Nee. Eén seizoenetje is het me gelukt, maar toen was het echt van nu moet er iets komen. En ze hebben we ons een bult gezocht, want je, je wordt gewoon op kosten gejaagd, wil je kunnen overleven. Het is administratief nog niet erkend, men weet ervan. Maar om het administratief erkend te krijgen, waardoor je dus een, een financiële steun zou kunnen krijgen, die is er nog niet. En omdat het aantal patiënten een beetje klein is, dan, ja, dan gaat het allemaal trage dacht, Ik heb allemaal niet zo'n haast, weet je wel, dat... En dus moet je alles, ja. die, ook die, die koolstoffilters voor dat masker, die maskers. Ik uh, heb luchtreinigers draaien tot je er dol van wordt. Ja, al dat soort dingen. Ook en, en, en jij vraagt, hoe was je dan? Nou, dat moet je dan ook zelf verzinnen, zelf aanschaffen. Dampen staan zonder engigheid. en uh, afwasmiddel zonder engheid. en alle andere zonder Hoe enger je je achter? Want als kind uh, zat jij dus de hele tijd uh, met een ademtekort, of niet? Nou, uh, nee, het zit bij mij vooral uh, dat ik uh, verlamd raak aan de benen... Of, of half in mijn gezicht. En dan kan ik ook niet meer uitleggen wat er aan de hand is. Nee, ja. Of een knallende hoofdpijn of scheurende buikpijn. En dan bedoel ik echt alsof je een blinde darmontsteking krijgt. En dat na een minuut of vijf à tien... na het inademen van of een chemische stof of een parfum... die een chemische cocktail blijkt te zijn, wist ik veel... En, en dat, dat soort engigheid. En het engste vind ik dan wel. Maar en dat moet ik wel even. Want de, vr, de vraag was: hoe kwam je erachter? Oh, dat heeft. Ja, oh fijn, dat is weer zo'n momentje dat de telefoonlijn het weer even begeeft. Nou, dankjewel Kat. En de vraag is in ieder geval duidelijk, want jij wil weten... Uh, waarom jij uh, vanuit Duitsland niet naar uitzending gemist mag kijken. Waarom je dan een melding krijgt of dat je geografisch niet op de goede plek zit. 0800-1121, als iemand daar het antwoord op weet. Wil, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo. Ik heb een, uh, een vreemde vraag. Want oh. Misschien is die wel al eens een keer gesteld. Maar ik vind het, uh, vind het heel schapant iedere keer. Ik, ik rijd nogal eens uh, de weg Apeldoorn-Deventer. Ja. En als je langs de snelweg kijkt, dan zie je allemaal van die hectometerpaaltjes. Ja. Nou, wil het geval dat als je bij Deventer in de buurt komt... Vanuit Apeldoorn, dan krijg je 99, 1, 39, ja. 9, 39. Ja. En dan in één is het 105. Ja. Ik mis 5 kilometer. Ja. Toen dacht ik, van zou dat liggen aan het feit dat het tussen Gelderland en Overijssel is. En dat daar iets strengs is, dan ben je 51 kilometer kwijt. Maar is dat dan ook zo tussen twee andere provincies? Ik, zit, ik probeer weer te bedenken wat ook alweer het antwoord was. Want deze vraag is inderdaad al eens eerder voorbij gekomen. Oh, precies. Ja, nou, dus, maar ik, ik dacht het al wel. Ik denk, ja, ik, maar ik luister niet altijd. En ik val, val ook regelmatig in slaap. Ja, nee, dat begrijp ik. En voor mij is het nog erger, want ik val eigenlijk bijna nooit in slaap. Maar, maar het is, het, bij mij is het ook weer weg. Is het de A1, Apeldoorn-Deventer? Dat is de A1, ja. Oké. Okay. Nee, er is vast wel iemand die het nog weet. En die belt dan even naar 0800-1121. Maar volgens mij was er iets veranderd in de weg. Waardoor die korter was. Ja, ik weet niet. Wat, wat mij wel altijd opvalt, dat is ook precies op dat punt trouwens. Dat is heel vreemd. Ja. Dat, is, uh, dat, dat is de brug die over de IJssel gaat. Ja. En daar zit in, de, in het midden in de brug zit een knik. Oh. Nou, ik denk dat hij ongeveer over een, over een, een kilometer gaat. Die ongeveer... Uh, een, meter, een meter of anderhalve meter naar beneden toe. Er zit zo'n hele kuil in de, in de weg. Oh? Heel vreemd. Oh. Precies boven de IJssel. Ja, ik zit te denken, want ik, ik zat vroeger altijd in de trein... van Amersfoort naar Zwolle. Ja. En dan, maar dat, dat is een andere brug, volgens mij. Dat is de spoorbrug. Ja, ja, ja. ja, ja. En, dan, en uh, daar zit ook iets in het spoor, waardoor die dan opeens... Tang doet. Zo heel hard. En dan ben ik, hoe vaak ik niet dankbaar daarvoor geweest ben. Want daar werd ik wakker van. Dat studeerde ik. En dan zat ik in de trein naar Zwolle. En dan was ik natuurlijk weer in slaap gevallen. En dan tang. Dan denk ik. Oh, wakker worden. Station Zwolle. Dan was ik net op tijd om allemaal rotsweer bij elkaar te vegen. En de trein. Goed. Maar uh, Karel in de brug over de IJssel. Sorry ja. hoor. Ik, ik schrijf hem er meteen even bij. Als niemand weet. Maar ja, dat zal gewoon een. Uh, ja, dat is heel vreemd. hij in de zijn. Hij is wat, wat dieper geworden in, de, in een aantal jaren. Ik heb er wel eens een verklaring van gehoord, maar ik weet het echt niet meer. Maar het, uh, het, het, uh, ja, er zit gewoon echt een hele rare in, omdat in, omdat het over zo'n lange afstand is. Maar ik denk dat er wel zo'n wat een halve meter tot een meter verschil is dat hij die, dat die echt een duikt. Nou, ja, ik, uh, ik zal zowel daarom als om, uh, om dat stukje ontbrekende hectometerpaaltjes uh, uh, vragen en uh, vragen of mensen <laughs> willen bellen naar 0800 1121. Oké. Okay. Ja? Ja, prima. Oké, doe. Nou, uh, dankjewel, ja, ik hè. Heb je een uitzending. Oké, okay, okay. doei. Jan Schallink. Hallo. Hallo. Ik heb een uh, vraag. Oh. Ja? Kan die... ja? Nou, daar komt hij hoor. Wacht even, ik ga er even voor zitten. Dit is hem. De vraag. Ja. ja. ja. Je kunt je vast een ijsbeetje Knoet nog wel herinneren. Ja, Knoet de ijsbeer. Ja. Ja. ja. Nou is mijn vraag, wist moeder met al dat Knoet ziek was? Oh, ik weet niet meer hoe het zat. Hoe zat het dan ook weer met Knoet? Ja, kno uh, Knoet werd afgestoten door zijn moeder en grootgebracht door een verzorger. Oh. En ik heb zoiets in de dierenwereld... Want, uh, moeder. Ja, nee, maar ja, ik, ik begrijp waar je naartoe wil. Namelijk dat in de dierenwinkel, dierenwereld de zwakkere soort niet overleeft. Ik denk dat je daar een beetje naartoe wilde. En dat je dacht, de moeder wist al dat er iets was met knoet. En dat ze hem daarom destijds verstoten heeft. Het zou zomaar kunnen... En de vraag is, wist de moeder van Knoet dat er iets mis was met Knoet... toen ze hem verstoten? 0800 1121 als je een nou antwoord weet. Charlotte? Ja, goedemorgen Astrid. Goedemorgen. Ik wilde graag een antwoord, of tenminste een antwoord... het is eigenlijk meer een reactie geven op uh, de vraag van een mevrouw... Uh, hoe ze het in moest passen uh, in haar huishouding... dat haar dochter weer bij haar uh, zou komen wonen of wil ja. komen wonen. Ja. Nou, ten eerste vind ik het heel moeilijk om daar een eenduidig antwoord op te geven natuurlijk, want natuurlijk, want het is natuurlijk voor mijn gevoel heeft het een heel groot emotioneel. Ja. Yeah. dat vind ik het allerbelangrijkste. Dat je kind je dag, denk ik, nodig heeft. Yeah. Dat is primair. Maar kijk, ik kan natuurlijk niet echt antwoorden voor alle ouders. Maar ik kan me voorstellen um, dat er misschien ouders zijn of een ouder die het financieel eventueel niet zou kunnen bekostigen qua nutriënten. En dat dan? Qua wat? Een, Qua voeding. Of, oh. of, of, sorry. Ja. Yeah. En uh, dat haar, dat dan de dochter, mits zij dus een inkomen heeft, eventueel bij zou kunnen dragen. Als dat noodzakelijk is, dan hè? Ja. Yeah. Als het niet anders kan. Yeah. En. Um, ja, dat, dat zou dan het enige zijn. En qua uh, gedragspatronen, hoe ze zich gedraagt thuis... meestal ken je je kind toch wel goed genoeg... dat je daar niet echt een afspraak over zou hoeven te maken, ja, denk ik. Ja, ja, dat je je kind toch wel zodanig kent, lijkt mij. En ik vind het heel, uh, heel afstandelijk. Uh, dat hoorde ik ook een van de luisteraars zeggen. Van, ja, mijn kind kan dan een kamer bij mij huren. Nou, dat vind ik echt Absurd. Sorry. Ja, maar ik kan me ook... want dat, dat, dat, er komt natuurlijk van alles voorbij... zowel via de ja, chat als via de mail... Oh, maar ja. je, zou natuurlijk, je zou natuurlijk wel... om een, om een soort... Uh, uh, kost- en inwoning... Uh, juist niet. Ja, maar we? dat inwoning... Dat, dat, dat een kamer huren vind ik belachelijk. Want die kamer... Dat, dat, dat, ja, dat, vind ik echt, dat lijkt het alsof je eventueel... aan je kind zou willen verdienen. Nou, dat vind ik niet... maar, nee, maar kijk, je hoeft kan niet dat... te verdienen. Maar als je, als je een, als je een kamer je in gebruik hebt... Oké, je, je zou natuurlijk, je zou natuurlijk kunnen vragen aan je kinderen om een bijdrage te leveren. Al was het maar voor gas, water en licht en eten en. Uh... Nou, voor, voor voeding, dat kan ik me dan nog. Als het nodig is hè? Als het als het echt niet anders kan, dan, dan zou men dat kunnen vragen van een zelfstandige volwassene. Maar ik vind het emotionele aspect, ik vind dat ook eigenlijk toch qua ouders ook een, een compliment als je kind toch weer bij jou ja. zou willen wonen en dan wat vind ik dat je daarvoor open moet staan. Ja, maar lijkt ja. mij. Ja, ja. En dat dat dan niet echt een, een discussie zou moeten worden qua huishouden dan primair zeker niet. Maar heb jij kinderen, Charlotte? Ja. Van... Maar die zijn zelfstandig. Ja, maar als er eentje zou bellen en zou zeggen, mam, mag ik een, mag ik weer thuis ja. komen wonen? Dan zou je ook zeggen van. Uh... Ja, natuurlijk. Ja. Ja, want jij, maar kijk, weet je, dat is dus zo moeilijk. Want ik neem aan dat jij dat ook zou doen. Ja, <laughs> maar ik, toch... ik denk wel, ik maar heb makkelijk het is een... praten. Ja, precies, precies. Maar dat, zo bedoel ik het ook wel. Daarom zeg ik wel, oh, het is ook heel moeilijk om er een eenduidig antwoord op te geven. Omdat het een hele, toch een individuele kwestie ja, is. Precies. En dan zeg ik van, nou. Alles moet je doen wat mogelijk is, maar ja. is er een bepaalde onmogelijkheid... dan moet je die samen op proberen te lossen met een zelfstandige volosse, uh, volwassene, die eventueel dan zijn steentje bij kan dragen. Maar niet in de vorm van, mijn kind uh, huurt een kamer bij mij. Nee. Nee. nee. Maar goed, als je het zelf, als je het zelf niet, zo, um, uh, niet zo breed hebt, dan is het natuurlijk... Ja, maar uh... kijk, als dat kind niet bij jou uh, zou komen wonen... die ja. kamer heb jij toch... Die verhuur jij toch eh, normaal gesproken nee. ook niet aan, aan een ander. Dus, als je, dus ik vind dat een, een aspect wat helemaal niet te zaken doende is. Nou ja, maar ik vind. Nee, dat is. Wel, ik... wel qua, qua, qua, qua eventueel qua voeding. En, nou ja, goed, het gas en licht. Ik vind het allemaal een beetje afstandelijk. Maar goed, oké. Okay. He, als het echt niet anders kan. Nee, maar stel nu dat je, uh, dat je met moeite je huur of je hypotheek kunt op, uh, ophoesten uh -huh. iedere maand. En je kind komt inwonen en die werkt wel, die verdient. Uh -huh. Dan kun je toch uh -huh. afspreken van, nou ja, dan, dan doe je een bijdrage. Dan klinkt al anders ja. dan huur, maar is natuurlijk hetzelfde. Ja, oké, okay, maar dan zou je bijna zeggen: zeg, uh, Zou je bijna tegen je kinderen moeten zeggen, met ze niet bij je zouden willen komen wonen? Zou je bij mij willen komen wonen om een kamer te huren? Want ik kan de huur niet opbrengen. Nee, ik vind dat toch twee hele aparte <lacht> dingen. Begrijp je dat? Ja, ja, ik begrijp ja, het voel wel. Ik dat het ook, denk ik. Nou ja, maar nee, het maar het... ik kan er niet, want ik, ik hoor echt van mensen om me heen, omdat ik er gewoon uh. nu al zo tegenop zie dat ze ooit weggaan. Ja, kan ik me voorstellen. En ik hoor van mensen om me hé, nee, maar wacht maar. Als ze, als ze tegen de 20 zijn, dan vind je het helemaal niet meer zo erg. Want dan ben je eraan toe. Waarom da ben je er dan aan toe? Het, natuurlijk moet je kinderen loslaten, omdat je dan voldoende vertrouwen hebt. En nou, twintig 20 vind ik trouwens ook nog best heel jong hoor. <lacht> uh, dat ze. Uh, een bepaalde visie in de maatschappij hebben... en redelijk zelfstandig kunnen zijn. Ja. En, en je moet natuurlijk uh, een kind loslaten als jij... Uh, want anders zal het nooit kunnen vliegen. Ja. Ik overweeg nu om mijn moeder te bellen... om te vragen of ik weer thuis zou mogen komen wonen. Ja, gezellig, hè? <laughs> nee, maar maar het, is een heel, het is eigenlijk heel moeilijk om daar... Een definitief of eenduidig antwoord op te geven. Ja, Omdat dat het verschilt per moeder en per dochter. Dat ja. de kwestie is. Maar ik vind dat. kamerverhuren. vind ik heel, abs uh, heel afstandelijk. Nou, ik vind dat niet heel raar. Ik vind als je mag, dochter 24 is en ze is geheel zelfstandig en ze is gewend om huur te betalen en ze komt weer thuis, het is toch ook een enorme inbreuk op je privacy. En ook op je. Op de, ze gebruikt alles, zeg maar. Weet je, dat, dat, dat is zo, dat is zo. Nou, ja. daarom zeg ik ook van als het financieel geen probleem is, dan zou ik daar geen punt van maken. Nee. Maar mocht het zo zijn dat de ouders zijn. Wat het best, omdat je dan weer een extra kostenpost krijgt. Ja. Zo moet je het zien. Ja. Hmm. Dan zou je eventuele bijdragen kunnen, kunnen vragen. Maar als een, als een kind van jou een kamer in gebruik neemt... is dat in wezen geen extra kostenpost. Oh, de vloerbedekking slijt. Ach, oh. bedden goed moet gewassen. Hou eens op. Vreselijk. <laughs> maar je verwacht ook... Weet je. Je moet een beetje voor elkaar blijven zorgen. En dat geldt ook uh, voor de kinderen ten opzichte van de ouder. Ja. Want dat hoor je toch ook tegenwoordig. Van, kinderen moeten ook een beetje voor hun ouders proberen te zorgen. Mits dat mogelijk is. Hmm. Ja, daar He, ook het wel is een kwestie, in. Astrid, van geven en nemen. Ja. En dan moet dat financiële plaatje niet altijd de boventoon voeren. Dankjewel, Charlotte. Graag gedaan, Astrid. Goeienacht. Dag. Dag.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 Borsato en dochters. Kevin. Goedemorgen Astrid, uh, Goedemorgen. dat het weer eens. Hey. Goedemorgen. <laughs> Ik had uh, twee antwoorden voor je. Mooi. Als eerste over die uh, snelweg met die uh, vage uh, kilometerbordjes. Uh, ja. Uh, dat antwoord is als volgt. Dat heeft ermee te maken dat daar ooit een keer de weg is omgelegd. Ja, zie je en... wel. Ja. Op het moment dat de weg dus is omgelegd, ja, dan, kun, dan, kan er niet meer, dan moeten ze overal die bordjes gaan vervangen. Ja, dat kan niet. Dus dan hebben ze er maar voor besloten om, uh, ja, om de telling aan te houden of zo. Mooi, ja. En ik had het de hele tijd geleden, die vraag ik zelf ook eens een keer heel tijd geleden ook uitzocht. Het schijnt op 12 of 13 punten te zijn in Nederland. Oh, dus, kijk, dat weet jij dan, dan weer. Mooi. Mocht je ja. nog meer vragen krijgen. Ja. Uh, dan had ik nog een antwoord op dat uitzending gemiste verhaal. Dat zou ja. twee dingen kunnen liggen waarom je dat uit Duitsland niet kan kijken. Um, als u zeg maar een hoop mensen die denken dat altijd alles via internet zeg maar, gratis is. Ja omdat, ja, je hebt internet, dus dan kan je dat toch gratis bekijken. Dat klopt, maar de publieke omroep heeft best wel veel kosten... om, zeg maar, die video via internet te laten zien. Oh. En uh, dat is, ja, dat noemen ze dan, zeg maar, dataverkeer. Als jij iets bekijkt, bijvoorbeeld op uitzending gemist... Mm -hmm. dan moet, zeg maar, de uh, publieke omroep moet daar betalen aan de internetprovider... omdat er dus iets bekeken wordt online. Ja. En... Uh, het verhaal kan zo natuurlijk zo zijn dat ze dus dat bijvoorbeeld uit het buitenland blokkeren... omdat ze dan, dan dus nog me, f, uh, veel meer verkeer krijgen, zeg maar. Oh ja. En dan is het alleen nog... Volg je hem nog of je... Ja hoor, nee, klink ik weer alsof ik het niet snap. Dat heb ik vaker, maar ik begrijp het wel. Nou kijk, ja. op, op het moment dat jij dus wat op internet bekijkt... dus ja. je bekijkt bijvoorbeeld een serie op Uitzending Gemist... Ja. dan uh, verbruik je daar zeg maar dataverkeer mee. Ik begreep het net al hoor, Kevin. Ah, oh, oké. Okay. <laughs> Ik leg het dan het liefst zo handig mogelijk uit. Ja, nee, maar de vraag is natuurlijk wel... hoe zien zij dat je vanuit het buitenland die, die, die uitzending benadert, zeg maar? Uh, nou, elke computer die verbonden is met internet, die heeft zeg maar een IP-adres. Ja, dus, ja. En aan de hand van het IP-adres kan je zien zien in welk land iemand zit. Ja. Dus... Als ik jou een mailtje stuur vanuit Amerika op een gegeven moment... dan zou jij kunnen zien dat dat mailtje uit Amerika vandaag op een bepaalde manier... en zo kunnen ze dat zeg maar ook op internet detecteren. Want als je bijvoorbeeld naar een meertalige site toe gaat... Ja. die bijvoorbeeld ook in het Nederlands is... dan kom je ook automatisch op het Nederlandse gedeelte uit. Ja. Nou ja, dat nou, is ook dat is heel logisch. Ja. ja, en wat, uh, tweede, wat nog een tweede verhaal zou kunnen zijn, is bijvoorbeeld: ja. uh, er zijn omroepen die kopen uh, series uit het buitenland. en die kopen dan alleen de rechten voor Nederland. En op oh, het ja. moment dat dat dus op internet wordt uitgezonden in andere landen. Ja. Uh, ja, dan mag dat zeg maar niet. Dus dat zou ook nog een reden kunnen zijn. Kijk. Ja. Nou, dat weet jij dan weer. Oké, okay, nou, ja. het, is, het is duidelijk, Kevin, dankjewel. Oké, okay, dan nou, graag gedaan, we hebben een fijne dag nog. Ja, kom je nu thuis of ga je nu, uh, op pad? Ik, uh, <laughs> ik ga eigenlijk zo naar bed toe, dus oh, uh, okay. ik heb helemaal gewerkt. Ja, wat, Waar heb je gewerkt vannacht? Vanuit huis, achter de computer vandaan. Hè. Oh, oké. Okay, okay. nou, nou, wacht nog even een uurtje, want uh, dan uh, zijn we klaar. Ja, oké. Okay, nou, ik, ik ga kijken of ik het kan volgen. Als geen ander kun je ja-oké okay, zeggen en nee, ik ga slapen bedoelen. Dankjewel, Kevin. Oké, okay, fijne er dan. Doeg, tot de volgende keer. Blijf bellen naar 0800 1121. Vooral met uh, antwoorden. Uh, en tips voor Diana, die dus haar 24-jarige dochter... waarschijnlijk weer thuis gaat laten wonen na een mislukte relatie. En zegt van, hoe kan ik dat toch integreren in mijn huidige huishouding? 0800-1121.